de ANWB. Dit zijn de langere files in de Randstad. A1 Amsterdam Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 6 en op de A2 richting Amsterdam voor het knooppunt Holendrecht 7 kilometer. A4 naar Amsterdam tussen Hoogmade en Roelof-Harensveen 5 en op de A4 richting Den Haag staat 6 kilometer tussen Zoeterwoude en Leidschendam. Op de A6 Lelystad Muiden voor Muidenberg 11 en op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen het Rottenpolderplein en Battenverdorp 6 kilometer.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 Het komt er misschien hard aan. Maar je moeder en ik hebben besloten uit elkaar te gaan. Het beslist geen zin meer. Je hebt die ruzies wel goed. Als dat nog iemand door moet gaan. Worden we alle drie gestoord. In elk geval je paai maakt. Want het ligt niet aan jou. I'm on Vermelding bij dit liedje is dat het uh, geschreven is door een zandvoort. Ja, het is, het en, is... en daarbij kijk je een beetje verbaasd, maar dat uh, kan toch? Ja, dat denk? kan, maar ik vind het zo leuk, want ik, ik las dat vanmorgen toen ik aan het maken was, ik denk, hé, de schrijver is een Zandvoort. Nou, leuk. Uh, tegenover ons zit een Zandvoort. -ze, en uh, er staat nu juf Conny. Connie Lodewijks, welkom. L zonder S, Zonder S. Goedemorgen. Goedemorgen. Ah. Uh, tijdje geleden nam je afscheid.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 wij, tenminste ja. zo ben ik bezig. Maar dat ik denk, is de ook volgens mij de baas bij kinderen. Ze moeten het leuk vinden. Ze moeten Heel echt, belangrijk. Ja, ja. Want ja. anders dan uh, wat leuk. Ja. Dus uh, inmiddels zijn de lessen gestart. Hebben we begrepen. Klopt, ja. De afgelopen woensdag, 17 september. Was de, op de opkomst leuk? De opkomst was leuk. Het was vrij warm. Ja, en ik moet, ja, het was vrij ja, warm. Het was ja, het was heel warm. Maar uh, ik zeg altijd zo, Roy moet je luisteren. Nu zijn het er zoveel. En volgende week is het verdubbeld.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 Oké, okay, ja. Het uh, Maar dat wordt dus wel een echt een hoort zegt het voort verhaal Ja, meestal. mee, zal, mee, zal, uh, mee ja. doen.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 Um, uitvoeringen, want ik moet zeggen dat um, ik heb een dochter die uh, ballet deed, doet. Ja. En een van de allerleukste dingen die ik dan als moeder vond, waren de uitvoeringen. Ja, tuurlijk. Ja. Uiteraard natuurlijk je eigen kind. Ja. Maar ook die, uh, die kleine, dit, dit kleine grut, wat dan, uh, nou, dat kan ik bijna iedereen aanbevelen uh, om daar alleen al voor naar een uitvoering te gaan. Ja, natuurlijk. Vijfjarige, fantastisch. Maar ja, Dan moet je wel op tijd zijn in Velsen zeker. Ja. ja, bij ons ja, waren ja, de voorstellingen altijd ja, ja, ja. uitverkocht in Velsen of in Haarlem. Ja, dat weet ik wel van jouw dochter. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dit is echt helemaal te gek. Maar we beginnen. Dus aan. Te nou, moet je luisteren, de wij kringen? beginnen... Ja, de crossfire zeker, want ik, ik, ik, ik heb me zo laten vertellen... dat uh, Roy plan was om met Sinterklaas al iets te gaan doen. Okay. Dus dat is al vrij snel. Ja. Ja, dus hij heeft wel een hele leuke ideeën om... Uh, en dan een soort Open uh, uh, op les en ja. zo. De open les een sowieso. voorstelling met de kutjes die komen. Ja, het komt sowieso voor elkaar. Ja, dat kan wel helemaal overlaten. De zwarte pietjes hè, komen dan op een ja. ja, we gaan <laughs> andere gaan we discussie. De discussie. Ja, nee, uh, laten we daar niet over hebben. Daar ben ik ook zo moe van. Nee. <laughs> nee. <laughs> uh, Con, het ja. is elke week?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 Om uh, twee uur. Vanaf 2 uur? Ja. En, het, en les duurt drie kwartier? Ja. Hè? En men kan gewoon even binnenlopen. Dat is prima. Nee, uh, de kleintjes van 4 tot 5 is drie kwartier. Daarna, als ze ouder zijn, wordt het een uur. Wordt het een uur, ja. ja. En uh, informatie, kan ook bellen. Ja. En uh, is het een 06 nummer? Ja. 06 194 270 70 Ja. En uh, 06 ja. 101 ja. 29. 141. Dat zijn de bijna nummers die gedraaid uh, ja. kunnen worden. Ja. Maar het makkelijk is het ook even bij Dance On Air te gaan kijken en daar vind je die nummers ook. Mailen kan ook. Mailen is kan alles ook. Staat Info op. apenstraatje streepje eventsnl Klopt. Nou dan, uh, dan moet het helemaal nou, goed komen. Dan moet het toch allemaal goed ja. komen. Ja. En de enthousiasme is daar sowieso. Ja, ja toch? Leuk. Ja. Ja, wat zeggen ze ook weer als in de balletwereld toi-toi-toi? Nou, als iemand succes bent. Nou, eigenlijk doen wij zo, tenminste deed ik altijd met mij in voorstellingen. Altijd ging ik langs elke kleedkamer en deed ik zo... Merde. Ja, wat, dat wat, doet, wat, wat betekent, eracht... nou, shit hè? stront. Ja. Maar dat brengt geluk. En dat wordt in de, dan, de professionele je... danswereld wordt dat zo gedaan. Oh, ja, okay, ik ga het even oefenen. Een soort, ja. uh, ja. voor de luisteraars thuis, uh, even meedoen alstublieft Een kleine, ja. ja. kleine spuug achter elkaar. En dan, uh, uh, hoe ja. u erbij kijkt, mag u zelf weten. Maar het gevolg door merden. Ja, merden. Dus, uh, dat brengt absoluut geluk. Ik, ik vind hem leuk. Uh, ja. En ik wens je zoveel heel veel succes. En ik hoop dat er veel kinderen komen kijken. En inderdaad, wat je zegt.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 Breath in pockets got bottom I'm gonna use it intention I feel invented I'm gonna make you make you make you notice I've good motion a restrained emotion I've been driving detour leaning no reason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 Beats I got mousse It's so neat I got something Winking at you I'm Gonna make you it, Make you it, Make you it naughty I'm Gonna use my arms I'm Gonna use my legs I'm Gonna use my style I'm Gonna use my size to help. Gonna use my Er wordt uh, van alles gegonst en gedaan hier. Er worden folder's heen en weer uh, geflitst. Aan tafel nootje oliemullen.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 En dan is er 4 en 5 oktober, hebben we kunstkracht 12. Ja. Doen jullie Dat is daar de open atelierroute. Door... Ja. Ja? van uh, 12 van tot 5. Dat is van de BKZ.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 Uh, maar ik ben wel zo dat ik nu een aantal dingen eruit haal. Maar dat is, ja, ook, dat dat dat is ook, ook volgens mij wel de bedoeling. Ja, dat dat denk je, niet kan, wel. je kan niet meer helemaal. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. nee. Maar de opening uh, is weer in het museum. Vier. Uh.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 Um, dat moet ik voor je opzoeken. Er ja. is donderdags een programma. Dat gaat ook over Zandvoort. En dat doet Hans Wassenaar. Ah, dat moet je even met Gerry vragen. Dan doen. ga ik dat gewoon helemaal doen. Maar dan, dan kan je wel naar de vrijdag gaan. En... Maar je blijft er gewoon hier komen zaterdag? Ja zeker. Dubbel. dubbel. Ja, ja, dubbel. Ik haal van echt extra even pushen. Vlak voordat ja. het er is. Want dat was zo fijn. Van de zaterdag. Ja toen was het, dan meteen, dan daarna. Was het meteen daarna. Ja. En, nu, en nu moet je pushen voor uh, volgende week vrijdag. Voor volgende week vrijdag. Maar vandaar dus dat de jouw vraag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 Ja. Een uh, terugkerend ding op de vrijdagavond: inloop om 8 uh, uur. Ja. Een uur voorstelling, andré ja. en tientje, gratis koffie en gratis wijn. En, en gratis, betaal, oh, ja. je, betaal je als je er aankomt bij het museum? Bij het museum bij, betalen, je kunt aanmelden via het Museum. Je moet wel. je aanmelden of hoeft dat niet? Dat hoeft niet, het kan nee. ook gewoon okay. aan de balie ja. en dan. Uh,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 Bedankt ja. en uh, nou, we gaan eens zien hoe het, hoe het uitpakt. Ik wil ja. dat uh, over een, een, twee voorstellingen toch een keer terugkomen om dat dus, uh, Ik te kom elke maand bij jullie terug. Prima. Prima. Maar succes met uh, het experiment. Ja, dankjewel. Leuk. Dankjewel. Het dankjewel. Gaat, uh, volgens mij gaat het lukken. gaat goed komen. gewoon goed. Dankjewel. Oké, okay. dankjewel.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 die stift dat zit goed paar, in elkaar. Uh, ja. We doen een keer een eerste en een tweede prijs weer. Zit een paar jaar tussen, maar ja. uiteindelijk heb je ze gewoon allemaal in Zandvoort. Uh, uiteindelijk komen ze toch naar Zandvoort, inderdaad. Ja. En die Jelmer de Moed, klarinet, Eerste of tweede? Jelmer de Moed is van uh, 1995. Nou, je ziet dus ook dat hij al op achtjarige leeftijd begon. Dus die jongen die is al uh, uh, 15, 14, 15 jaar bezig. En... Uh,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 prijzen. Ja. Hij, het zijn geen prijzen. Nee, het zijn, nou ja, <laughs> dat komt over een tijdje, want hij is zo goed, dus dan worden de ja. prijzen worden de de noemd. Ja, dan worden het die jammeprijzen. Avan la letteren, Peter, die heeft dit voorspeld. Ja, Letten. maar uh,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 Nou, ja, dan moet je inderdaad wel heel erg aan trekken om dat in Zwanvoort te En te En Ik opbreiden. zal u eerlijk vertellen meneer Hoe Zonneveld. Dat voor ja, de dag nou heen. met de ellebogen werken en de contacten omkopen. hebben en dergelijke. Een beetje omkopen erbij. Net in de buidel moeten tasten.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 Dat is verspreid onder 9000 adressen van het Sandvolds Nieuwsblad. als flyer erbij. Daar zijn twee reacties op gekomen. Ja. Waarvan er eentje na twee maanden zei. ja. En dat is zo ontzettend moeilijk. En degene die mij dat kan vertellen. op welke manier het wel lukt. die is welkom. Die is van harte welkom. Ik nou, we, we hopen we zelfs hopen een extra zee. kopje koffie begrijpen. en ja, een ja. stukje kaas. Ja. Nee, maar. Door want straks. Ja, gaan natuurlijk. Wij, uh, door. Um,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 Ja. Oké, okay, morgen de laureaten. Morgen de laureaten, drie open. uur. Half drie is de kerk kopen. Entree vijf euro. En iedereen is van harte welkom Oké, okay, Peter bedankt. veel succes. Dank u we wel voor uw elkaar. tijd. Dank u wel. We spreken wel. elkaar zeker nog over de volgende concerten. Heel graag. En, en het programma volgend jaar natuurlijk. Ja. Dan hebben wij nog een hele lange ja, agenda. agenda. Zullen we maar eens beginnen dan Begin nou met de lange met agenda. Vandaag. Uh, met vandaag. Ik heb hier... Uh, uh, dan moet ik even denken, 20 september. Vandaag is de Jutterskofferbakmarkt. Wat een hele hoop vol op het oh. Gasthuisplein, hè? <laughs> op het Gasthuisplein. Van 10 uh, tot 4. En dan uh, meteen erna, dat is morgen dus de beroemde Classic Concerts... waar u net uh, van ja, alles van heeft gehoord. We er nog eentje terug, want vanavond is het ook nog uh, Sint Patrick's Day in Café Koper. Je hebt gelijk. Het eerste Sint Patrick's Day, ja. uh, eerste avond vanaf 8 uur.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 Ja. Het kostte 45 euro en informatie is daar voor te krijgen... ayuma Ja, en de 10 euro van die 45 gaat naar de stichting ja. ALS. Op 24 september hebben we de Red Carpet Bingo... bij Strandpaviljoen Meijer aan Zee...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 En dan is het natuurlijk s'avonds om half negen oktoberfesten op het Raadhuisplein. Het uh, was vorig jaar een groot succes, dus wij hopen daar weer van alles van.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 is een vrachtwagen met gasflessen uitgebrand. Twee flessen explodeerden, de brand was na een klein uur meester. Niemand raakte gewond. Het vuur begon vanochtend rond half zeven... in de cabine van een vrachtwagen bij tankstation De Brink. Het sloeg snel over naar de oplegger van de truck... waar de gasflessen op staan. Een klein half uur geleden kon worden begonnen met nablussen. De snelweg A50 tussen Apeldoorn en Arnhem... was een uur dicht in beide richtingen, waardoor lange files ontstonden...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 Die zonde kan achterwege blijven, blijkt uit het onderzoek. Dat bespaart de ziekenhuizen jaarlijks 10 miljoen euro. In Den Haag heeft urenlang een grote brand gewoed in de wijk Benoordenhout. Hout. De brandweer had de grootste moeite het vuur te bedwingen. De brand begon gisteravond in een ijzerhandel in de Van Hoijtenmaastraat... en sloeg over naar woningen en schuren. Zeker 14 mensen moesten hun huis uit en kunnen voorlopig niet terug. Het weer, wolkenvelden, wat lichte regen...